Ik met het internationaal. Bij een aanval van de Russen op de zuid oekraïense stad Gerson zijn drie mensen om het leven gekomen, zeggen de plaatselijke autoriteiten. Onder meer een ziekenhuis, een school en een huizencomplex zouden zijn getroffen. Gerson werd kort na het begin van de oorlog bezet, door, Russisch, door Rusland bezet. Maar in november vorig jaar heroverde de Oekraïne de stad weer. Sindsdien wordt Gerson vanaf de overkant van de rivier de Dnieper voortdurend bestookt door het Russische leger. Alle 768 klimaatactivisten die gisteren in Den Haag werden aangehouden bij de blokkade van de A12 zijn weer thuis. Ook de twee die weigerden om zich te legitimeren. Of ze er uiteindelijk toch voor hebben gekozen om hun papieren te laten zien is onduidelijk. Honderden mensen namen gisteren bezit van de snelweg. Het protest tegen de subsidies op fossiele brandstoffen. De politie had de hele middag nodig, nodig om alle activisten van de weg te krijgen. Veel mensen hadden zich vastgeketend of waren in lantaarnpalen geklommen. Ook dit jaar is de huismus weer de meest waargenomen vogel bij de Nationale Tuinvogeltelling. Er deden zo'n 12.000 mensen mee en die telden met z'n allen zo'n anderhalf miljoen vogels. Op de tweede plek eindigde de koolmees en de pimpelmees op drie. Dit jaar werd extra gelet op de groenling omdat die vinkachtige vogel steeds minder voorkomt in stedelijk gebied. De vogelbescherming denkt dat de afname samenhangt met het ontbreken van struiken waar de dieren graag in broeden.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 Het weer tot besluit. Vannacht trekt van noord naar zuid een regengebied over het land. Morgenochtend valt in Limburg nog een enkele bui, maar in de rest van het land schijnt de zon. Laat op de dag volgen vooral in het noordoosten wat buien, soms ook met hagel. Het wordt maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A27 Utrecht-Almere tussen Eemnes en Huis heb je 5 minuten vertraging door een spoedreparatie. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, op TV. radio en internet. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1527. Entering the Excess Mundi. Dat is het nieuwe album van Bart Hawkins. Ja, en dat is... Uh, nou, een hele mooie album, daar gaan we straks mee beginnen. In, daarna komt Anu met een werkje uit, nou ja, wat ik vorige, we, vorige uur al uh, vertelde. Begin jaren negentig van de vorige eeuw, Morning Breeze. En zo gaat het uh, even een stukje verder en verder. En wat dacht je van de Fairy Ring Suite van uh, Mike Rowland? Dat was destijds in die jaren negentig een enorme klapper. En Shepherd Moons, dat was mijn allereerste aller New Age album van Nia. Shepherd Moons van Nia. ja. Nou ja, nu zit ik uh, bijna tegen de 3000 albums aan. Als je uh, 20 jaar verder bent, en dan loopt het gauw op. Nou, het wordt er elke week, worden er zeker 1 tot 2, soms 4 meer. We eindigen met uh, Music for Relaxation van uh, Chris Hintzen. Datta nama, zo heet het. Al uh, de track in ieder geval. Um, uh, nou, daar gaan we lekker lang naar luisteren. Ik, uh, ik denk dat ik nog wat tijd over heb. Dus uh, kunnen we dat nummer goed beluisteren. En verder kan dat natuurlijk via peacefulradio.info. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hi, I'm Jeff Oster. You're listening to Peaceful Radio.